Ja, en eh, als we maar weer een hele kleine meditatie doen, dan sluit je ogen, als je dat wilt. Voel diep in jezelf. Om in jezelf te voelen, is misschien nu voor jou het moment om nu voor jezelf, in jezelf te voelen, om die beslissing te nemen, om voor eens en voor altijd met je leven om te gaan, met je problemen om te gaan, de ervaringen om te kunnen buigen naar positiviteit. Voel dan even boven je navel, Adem dan rustig in. Visualiseer de zon voor je. En hou die adem even vast. en Breng die zon naar het licht dat jij bent. Je navel, even op je navel. Dus de ziel die jij bent. En maak zo met dat zonnelicht jouw ziel. Nog groter. Ben je nu bewust dat je, een, dat je een enorm groot, groot licht bent? Dat is wat je bent. Je bent niet echt die mens met al die zorgen, illusies, toestanden, slachtofferrol, ziektes en noem maar op. In dat gevoel waar je net uitgeademd hebt. Wat je weer opnieuw kunt doen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. In je vlecht, Dan weet je, dat is wat je bent. Voel hoe lekker dat voelt, hoe goed dat voelt. Voel dat je binnen jezelf absoluut weet dat jij deel uitmaakt van die enorme energie. Hier in het universum, in het hele, heelal. Voel die verbinding. En voel dat jij die innerlijke wijsheid binnen in jezelf hebt. Ook deze avond, dat je hiernaar luistert. We hebben nu net de langste dag gehad. Het sneeuwt buiten. Heel Nederland is in rep en roer omdat er ja, sneeuw ligt en ik had de wegen glad zijn. De treinen lastig rijden, openbaar vervoer. Ja. Ik kan het me helemaal niets meer, niets meer van herinneren hoe het vroeger was. Nou, vroeger, vroeger, vroeger. Ja, het is vlak voor de kerst. We hebben net de langste dag gehad, zoals ik al zei. Het is het vieren van het midwinterfeest eigenlijk, hè? het vieren van de geboorte van de mens Jezus. De geboorte overigens die werkelijk plaatsvond op 17 mei. Hè? Maar goed, ook deze keer weer de goddelijke ademhaling. Dus nogmaals, om in dat gevoel dat je zelf bent te komen, even rustig inademen. even vasthouden en uitademen. Even boven je zonnevlecht. Voel die liefde die jij zelf bent. Voel die liefde waar de mens Jezus het over had toen hij hier op aarde leefde. Christus bewustzijn, waar Jezus het over heeft, dat voor ieder mens toegankelijk is. Waar het voortdurend over gaat in al mijn lezen. Maar vooral hoe daar te komen en hoe daar te blijven. Welke, welke stappen, je dient, nou ja, welke stappen, maar hoe, hoe je dient te denken, om daar te komen, in jezelf. En wat ik net ook zei, maar vooral om daar te blijven. Om in dat gevoel te blijven, om dat gevoel te zijn. Om te zijn wie jij was, wie je bent. En altijd zijn zult. Dat gevoel dat je nu hebt, je leeft in die illusie, je hebt pijn, je hebt verdriet, je hebt narigheid, je voelt je misschien slachtoffer, neerslachtig. Um, nou, alles wat ermee te maken heeft. Bedenk dat je dat bent, maar dat ben je niet. Dat is niet wie jij bent, dat is dat werkelijke gevoel waar ik het altijd over heb in mijn lezingen. Het werkelijke gevoel van zijn. Om te zijn wie jij was, wie je bent en altijd zijn zult. Maar dat negatieve gevoel, dat waarvan je denkt dat dat het leven is, dat overheerst je nu. En daar gaan al mijn lezingen over, om je te delen, om mijn inzicht te delen, zodat jij ook hiervan los kunt komen, dat je hier ook overheen kunt stappen, en dat je ook een, een heerlijk leven kunt hebben. Ondanks het feit dat je misschien op je moeilijkheden tegen zult komen, maar dan kun je ermee omgaan bent en licht. Je bent een liefdewezen. Dat is wie jij bent. Om in dat gevoel te komen. Om te zijn wie je werkelijk bent. Daar gaan al deze lezingen over. Want ieder mens heeft een stil heimwegevoel naar dat zijn. Ieder mens weet dat dat er is. Vele denken dat het buiten hen ligt, om daar te komen. En denken er niet aan dat het zo ontzettend dichtbij is, zo dichtbij dat ze het over het hoofd zien. En hoe daar te komen, is het struikelpunt van velen. We hebben er allen levens en levens over gedaan, om ook maar een glimp van die werkelijkheid te begrijpen. Maar nu is het zover. Je bent een licht, een liefdewezen. wezen. Dat is wie je bent. En wat ik ook zei, we hebben er zoveel levens over gedaan, om maar een glimp van deze werkelijkheid te begrijpen, die in feite zo eenvoudig is. Tot het moment komt dat wij bereid zijn om ons leven op een andere wijze te bezien. Dan komen we in het gebied waarop we meer en meer toegankelijker zijn om andere inzichten te omarmen, te begrijpen en misschien dan ook nog naar te leven. vaak is dat nog een te grote stap voor velen van ons. Toch gaat het in al mijn lezingen om, om juist dat gevoel, het Christus bewustzijn, tot je te nemen. Dat je dat beseft, dat je dat in je hebt. Ieder mens... Misschien in dit leven of in een volgend leven. Alle gereedschappen in zich bezit om dat tot volheid te laten komen. Om die werkelijkheid één te laten zijn met jouw leven. Met wie jij bent. Dus... het Christusbewustzijn, of zo je wilt, het bewustzijn, het Buddha-bewustzijn, noem het zoals je het noemen wilt. In principe maakt het niet uit. Het gaat erom dat jij weet dat er meer is op deze aarde en dat jij er ook deel van uit kunt maken. We leven hier in deze aarde in 3D, maar heb je er wel eens aan gedacht dat er ook nog 9, 8, 7, 6, 5, 4D is? Dat je dan tot geheel andere gedachten komt. Niet als je daarin staat, maar dat je jezelf dient te ontwikkelen, zodat je steeds in een andere sfeer, in een andere trilling terechtkomt. Dat wij mensen arrogantie hebben, te denken dat wij het allemaal hier weten, dat wij een kroon op ons werk zijn. We gaan er helemaal aan voorbij dat er nog veel meer is. Maar ook... Dat je beseft dat er een veel groter leven voor je staat te wachten als je besluit dat dat goddelijke dat in jou is, naar boven laat komen. Dat zit ook in jouw besloten. En het is niet iets mystics dat heel ver van jou weg is. Het ligt dichterbij dan je ooit had gedacht. Je zou dan ook kunnen zeggen dat als je je naartoe wilt, als je je dit eigen wilt maken, door middel van zelfkennis, want dat is de weg, er dan drie eenvoudige zinnen op je liggen te wachten. En als je die bemediteerd hebt, en niet zomaar even huppakee gelezen hebt, en oh nou, begrijp het wel, maar werkelijk bemediteerd hebt, en op je problemen neergelegd hebt, of in jouw leven neergelegd hebt, in, in al zijn facetten, dat je dan waarlijk kunt zeggen, ja, nu, nu heb ik dit werkelijk ten volle begrepen. Ja, dan, dan kun je spreken over Christus-bewustzijn, Boeddha-bewustzijn. Dan ben je vrij. Werkelijk vrij. Dan word je niet meer vastgehouden door de emotie van de gebeurtenissen. Dan word je niet meer vastgehouden door, de, door het slachtofferschap of wat dan ook. De eerste zin is, en je kunt het ook in andere lezingen allemaal, allemaal nog vinden hoor, maar ik wil het hier nog wel een keer doen. Want ze gaan als een rode draad door alle lezingen heen. De eerste zin is, als gij niet wilt wat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En de tweede zin is: De ander is nooit schuldig. En de derde zin: Wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Het zijn niet even zinnen van, oh ja, ja, ja, inderdaad, inderdaad, zo, klopt. Maar dan gebeurt er even wat en nou, dan vind je dat dat dan niet juist is. Maar juist dan, dan dien je aan de slag te gaan met je gedachten. Dan kom je op een moment dat, dat jij bepaalt hoe je gedachten gaan. Omdat je deze richting opgegaan bent deze weg gegaan bent, deze weg die de weg van het midden is, de snelste weg is naar de, naar de opening van jouw bron, van dat wat je werkelijk bent. Je kunt er toe besluiten om het met een ademhaling samen te laten gaan de ademhaling, de goddelijke ademhaling, die dus de brug is, kan zijn naar een ander denken. Die ademhaling dus weer terug kan brengen naar wie je zelf bent. Door die rustige ademhaling kom je in een ander gevoel terecht. In een rust. Een rust die van jouzelf is. Niet meer de gehaastheid om de dingen absoluut even snel te zeggen. Een haast dus of een dwingende agressie. Maar juist in de rust van jezelf. En ook, juist met die rust, die aanwezigheid van die rust, is ook als je het leven heel vrolijk leeft en, en enthousiast, want dat zul je ook gehoord hebben. Een gesprek met Marja bijvoorbeeld, één keer in de maand, op de zondag. Dan is dat een, een spetterend gesprek, vrolijk. En... Dat gaat even zo goed met die rust samen. Want vanuit die rust die er altijd is, die bron, komen de juiste antwoorden. Dan kan het leven leuk en vrolijk en spetterend zijn. En snel en actief. Met heel veel genoegen en heel veel plezier. En toch die rust vanzelf binnen in jezelf voelen. ik wel eens van mensen, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Nou, niks, zo gaat dat gewoon. Dit is het gewoon. Om dat gevoel van die goddelijke liefde te voelen, hoef je niet vroom te zijn, of een mantel om te hebben, of wat op je hoofd te hebben, of wat dan ook. Ben je gewoon jezelf? Die rust is er dus altijd. En wat dat betreft moet ik even aan de tekeningen denken die dus ook heel druk zijn. Maar waar een totale rust in zit. Ja, hoe daar te komen, hè? In, die, in die rust van jezelf. En ieder mens is op zoek. Tenminste, op een gegeven moment gaat toch ieder mens op zoek naar dat spirituele, naar, het, naar, die, naar die esoterische kennis toch ook. Want ieder mens weet dat er toch meer is dan alleen maar deze werkelijkheid. En dan kun je je overgeven aan het spektakel. Als het dan bij je hoort, moet je dat doen: een glaasje draaien en meer van dit soort dingen. Wees wel altijd van overtuigd. Wat je ook doet, het is altijd jouw verantwoording. Niemand kan je daartoe dwingen. Ook jouw, jouw gedachte hierover is jij bepaald. Als dit het is wat jij wilt doen, doe. Maar laat me je zeggen, je komt niet verder dan alleen maar het bestaan van een andere wereld, een andere trilling te ervaren. Een wereld die misschien niet de jouwe is, maar waarin je meegezogen kunt worden vanuit de gedachten die je nu op dit moment in je koestert, die dus nog niets te maken hebben met die rust, met die liefde in jezelf. Dan weet je dat er andere werelden zijn, andere trillingen zijn. En dan? Nou, dan kun je daar heel veel over lezen, over spreken, over griezelen en bang worden of niet bang worden en noem maar op. Nou, daar is niks mis mee. Maar, je kunt heel gemakkelijk meegesleurd worden in die gedachten en niet weten hoe je terug moet komen door de angst kun je als het ware vastgehouden worden in feite kun je niet vastgehouden worden want dat bepaal jij maar je vergeet het je vergeet het doordat je die angsten voelt en die angsten gaan vastzitten bij en in jezelf als dat het is wat jij wilt doen ja, andere sferen andere trillingen, andere werelden, ja die zijn er. Er zijn, zijn veel andere trillingen die, die bij jouw denkwereld horen. En welke trilling hoor jij werkelijk? Weet je zoveel over jezelf? dat je toch zomaar de toestemming geeft om je daaraan over te geven. Heb je de kennis? Weet je hoe je terug moet komen? Sta je zo stevig in jezelf dat je dit terug kunt keren en terug kunt komen? Heb je je angsten bemediteerd? Sta je werkelijk in je evenwicht? Of denk je dat je in je evenwicht staat door overmoedigheid, arrogantie? Het meelaten sleuren door anderen? Drank wellicht? Drugs wellicht? Al die dingen zijn er. En laat we zien dat er inderdaad meer is. Maar het ligt allemaal buiten jezelf. Maar als jij de stap hebt gezet naar de wereld binnen in jou, het gevoel in jou, even boven je navelchakra, met die ademing, die inademing. Houd de adem even vast. Breng die adem Uitademing weer terug naar je zonnevlecht. Dus als jij die stap hebt gezegd, gezet naar die wereld binnenin jou, die werkelijk bij jou hoort. Dus de wereld die uit de bron bestaat. Positiviteit, uit vrede, respect, liefde met allemaal hoofdletters dan kom je werkelijk in die liefde terecht, dan ben je op de goede weg, op de weg van het midden. Dat voelt altijd goed, dat is wat je bent, dan ga je worden wie je bent. Als je dan nog meer tot je wilt nemen en inzichten tot je wilt krijgen, dan krijg je ze vanzelf. Daar hoef je praktisch geen moeite voor te doen. Je gaat vanzelf andere wijzen van nieuwsgierigheid ontwikkelen. Met respect, met nederigheid misschien ook wel een beetje. Omdat je begrijpt dat je nog maar aan het begin... Van een enorme evolutiestaat. Er wordt je dan zoveel geopenbaard, inzichten in andere werelden. Een klein examen misschien om te kijken of je het goed begrepen hebt in de vorm van een inwijding die je niet van tevoren ziet aankomen, maar die soms in een uittreding aan je geopenbaard wordt. Dus inzichten in andere werelden. Word je geopenbaard, maar dan ben je zo goed beschermd, dat je weer terug kunt. Dat niets jou zal dieren. Er zijn ook geen angst, Is ook niet nodig. Je bent dan in andere, hogere, andere trillingen. Je bent dan beschermd. Als je het geduld kunt opbrengen, om te begrijpen dat je die inzichten op het juiste moment zult ontvangen, dan komt het ook gewoon vanzelf, op het juiste moment. Wat vertrouwen daarin te hebben, dan krijg je op het juiste moment de juiste woorden te horen. De juiste boeken komen vanzelf, als vanzelf, in jouw handen. De juiste programma's waar je naar kijkt of luistert, wellicht. Dan is toeval geen toeval meer. Maar het zal je toevallen als vanzelfsprekend. Gewoon vanzelfsprekend. Omdat je het geduld, de rust en de vrede in jezelf voelt. De liefde voor jezelf, om je heen, voor je medewens. Je voelt met het leven hier op aarde en ook in het universum. We spreken dan niet meer over het spektakel, maar over wat naar je toe komt in liefde, in respect voor jou. Waarbij je begrijpt. Dat het verleden niet bestaat, de toekomst niet bestaat, slechts het heden, het nu, bepalend is in jouw leven. Dan begrijp je dat je je nooit meer ongerust dient te maken. Dat er altijd het vertrouwen binnen in jezelf begrepen wordt, het vertrouwen dat jij bent, het vertrouwen dat in het universum de werkelijkheid uitmaakt, om jou altijd op het juiste moment bij te staan, te redden, zo je wilt. Dat absolute weten, het vertrouwen in God, daar gaat alles om. Als we werkelijk zo stevig in onze schoenen staan, in, in ons volslagen Godsvertrouwen, dan kunnen we onze problemen aan. Dan kunnen we s'nachts gewoon slapen, ondanks onze zorgen. Want die hebben we gewoon in het licht neergelegd. En misschien zijn er wel mensen die, als ze dit horen, denken van, ja, maar jij mag ook praten. Laat ik je dan zeggen, dat alles wat ik zeg, uit eigen ervaring gezegd wordt. Niets wordt zomaar verzonnen of wat dan ook. We zijn allemaal in staat om op een andere wijze met onze zorgen om te gaan. Die ons aangereikt worden door het universum. We zijn ook in staat om er op een positieve wijze mee om te gaan. Weet je, we kunnen dan ook niet anders meer. Om in dat vertrouwen de dingen te bezien, Om te weigeren om anders te denken. Weigeren om negatief te zijn. Om ons mee te laten sleuren door de negativiteit. Dat is het beheersen van je gedachten. Niet door het niet willen denken, maar doordat je denkt in het positieve. Het andere krijgt niet eens meer een plaats. Dat heeft een plaats gehad om te begrijpen dat het niet meer nodig is. Alleen nog maar het positieve denken waar je meester over kunt worden, net zoals over je lichaam. Dat is hetzelfde. Het weigeren om anders te denken. Dus het weigeren om slachtoffer te voelen. Om ons slachtoffer te voelen. Of eh, om er bitter over te zijn. Om ons nou, verwaarloosd te voelen niet geliefd te voelen, of je eenzaam te voelen, of meer slachtig. En eigenlijk dien ik ook te zeggen, dat het niet meer in ons opkomt om daar over te denken, over al die illusies. Door die gedachten, de positieve gedachten, en geen verwachtingen te hebben, maar het volslagen vertrouwen te hebben in het leven, in God, die energie, in de oplossing die het leven ons geeft, omdat ons leven ons geeft. Dat vertrouwen maakt, dat wij stevig in onze schoenen staan, dat vertrouwen maakt, dat we alles aankunnen, dat vertrouwen maakt dat wat zo negatief lijkt te zijn, in het niets oplost. Dat vertrouwen in God, in het Goddelijke, in de energie, is waar het allemaal om draait. We kunnen alles meemaken, alle ervaringen opdoen in ons leven als we mediteren. We kunnen meedoen aan van alles, maar waar het altijd om gaat is het volslagen godsvertrouwen. Zonder enig twijfel, zonder een zweempje van twijfel, maar volledig, voluit. ook al zegt iedereen om je heen dat je gek geworden bent, of dat je dit moet doen, of dat moet doen, of dat niet moet doen, en vooral dat moet doen. En ik zou dit en ik zou dat. Maar als jij dat vertrouwen hebt, dat goddelijke vertrouwen, dan luister je wel misschien naar anderen. Maar als je zeker weet, wat goed voor jou is, dan heb je dat vertrouwen. Dan kan ook niets, maar dan ook niets meer, jou uit je evenwicht brengen. Ook al zou dat betekenen, dat je helemaal alleen komt te staan, ook al zou het betekenen, dat niemand meer om je geeft, dat iedereen wat over je te vertellen heeft, dat er roddels niet van de lucht zijn. Maar als je absoluut zeker weet, diep binnen in jezelf, misschien is dat wel een, een kantelpunt in jouw leven. Dat je nu voor jezelf dient op te komen. Voor wie jij bent, werkelijk bent. En niet meer uit angst met anderen meeloopt. Als jij dat vertrouwen hebt, dan heb je dat vertrouwen. Dan kan niets jou meer uit je evenwicht brengen. Hiertoe te komen kan ook een beslissing zijn. En die kan gebaseerd zijn op koppigheid en halsterigheid. Daarom dient er ook over nagedacht te worden. Wat het je zegt. Die je goed over die zinnen na te denken, die ik daar straks aan je gaf je eerlijk te kijken naar jezelf, eerlijk na te denken naar jezelf toe. Wat ik aan het begin aan je vertelde. Dan kun je erover nadenken of het dat diepe godsvertrouwen is, of toch die koppigheid, die halstarrigheid. Jij zegt het, jij bepaalt. Niet anders. Voel in de ontkenning waar jij staat. Hoe jij staat. En of je werkelijk met beide benen op de grond staat. Of je werkelijk in die hemel op aarde staat. In die trilling dus. Waar je de Godstrilling kunt voelen. Waar je die vibratie hoort, voelt. In je hele wezen. Het lijkt moeilijk, vooral als je voor vreselijke toestanden staat. Maar, laat me je zeggen, het is niet onmogelijk. En misschien is het juist voor jou zo, dat je die moeilijkheden nodig had om besef te krijgen van dat Gods vertrouwen. Want het gekke is, als je met je gedachten in die moeilijkheden zit, dan zoek je naar oplossingen, vind je nauwelijks... Maar als je in dat godsvertrouwen staat, dan worden de oplossingen je aangereikt. En werkelijk, echt, ik heb het aan de lijve ondervonden. Het is werkelijk zo. Het is geen verhaal. Het is werkelijk, werkelijk waar. Het gun ik je ook zo. dat mensen niet zo'n lange lijdensweg hoeven te ondergaan, dat ze het misschien uit zichzelf voelen. Om in die hemel op aarde te leven, dus in je eigen liefde, de rust, die bron, de respect, de vrede te voelen en te leven, om jezelf de verantwoordelijkheden voor je leven te nemen. Alle verantwoordelijkheden, dus ook de gedachten die in jou rond de Je kunt niet van anderen verwachten dat zij het voor jou doen, dat zij bepalen hoe jij te leven hebt. In sommige vormen wel. Je kunt natuurlijk nooit zeggen het is zus of het is zo, het is niet zwart en het is wit. Je kunt ook niet anderen op die wijze helpen. Je dient goed te beseffen dat je op jezelf bent aangewezen. Dat je absoluut zelf verantwoordelijk voor je leven bent. Dat je eigenlijk niemand nodig hebt om je eigen liefde aan jezelf te bevestigen. Dat een ander dat niet voor je hoeft te doen. Maar ook dat jij nooit op die wijze verantwoordelijk kunt zijn voor het leven van anderen. Je kunt nooit het leven van anderen leven, je kunt hun leven niet veranderen, ze dienen dat zelf te doen. Als je dan toch anderen bij wilt staan, leer hen dan zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leven. Geef het voorbeeld, deel, maar zeg niet hoe het moet. Ze kunnen niet op jou leunen, net zoals jij niet op hen kunt leunen. En dit gaat natuurlijk over het denken, hè? je hoeft slechts op jezelf te leunen, van jezelf op aangaan. Maar wij mensen kunnen wel het godsvertrouwen in onszelf tot leven wekken en daarin leven. Door dat godsvertrouwen zijn we dat leven zelf. Dan nemen wij zelf verantwoording voor ons leven. We kunnen iedere dag besluiten om God te danken voor alle goede dingen in ons leven. Dat wat wij ontvangen hebben. Met andere woorden, ook de goede dingen die ons wijzer maken. Waar wij van kunnen leren en die ik graag goede dingen noem. Omdat het in het leven op deze aarde als nare ervaringen beschouwd wordt. Maar waar we het meest van leren. Die dus eigenlijk cadeautjes zijn. Wij, wij mensen blijken niet te leren van goede woorden, van aardige dingen om ons heen. We hebben die harde ervaring nodig om te leren. We blijken gewoon alleen maar te leren van nare ervaringen. Gebeurtenissen die ons leven lijken te beheersen, maar waarvan wij als, als we het denken in onszelf beheersen, het positieve denken zien. En zien dat die nare ervaringen, die gebeurtenissen, niet meer naar waren, maar goede ervaringen waren. Want wij leerden daarvan. Maar ja, mensen kunnen niet anders helaas. Dat is ook de reden waarom wij hier op deze wereld leven. Juist om die toch wel harde gebeurtenissen die een snelheid maken in ons denken, als we daar tenminste mee om willen gaan en ons leven daar niet in willen vastleggen, leven naar leven, ziekte, naar een gebeurtenissen, ach. Noem het maar zo, maar je weet toch wel waar het over gaat. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Je kunt ze al zwaar en ellendig ervaren en geen vertrouwen meer hebben in het leven. Dat mag als je zo wilt denken. Of jij bepaalt dat je er anders over gaat denken. En dat ze op je weg liggen. Omdat ze op je weg liggen. Het accepteren van de dingen waar toch werkelijk geruime tijd over kan gaan, maar wat ook in een paar seconden begrepen worden, kan worden. Het accepteren dient op een gegeven moment toch gedaan te worden. Na het accepteren komt het loslaten. Het loslaten in het besef dat ook dit weer voorbij was gegaan. Want welke gebeurtenis dan ook, ook dit gaat weer voorbij. Maar het gaat plezieriger voorbij en op een zachtere wijze als het begrepen is. Dan hoeft die gebeurtenis niet meer plaats te vinden. Dan is het ingevuld, dat is het begrepen. En in het begrijpen ligt het loslaten. Je nu zo rustig terwijl de wereld om je heen als een dollar tekeer gaat? Ja, die vraag werd misgesteld. Nou, doe ook niet anders dan wat velen voor mij gedaan hebben. Ik trek mij terug. Ik trek me even terug in de rust van mezelf. Dat op de eerste plaats. De rust en de ademhaling dus. Om in die rust te komen. Want niets werkt als je maar doordraait en je ongerust maakt. Dan kom je niet meer tot die juiste gedachten. Dan laat je je leiden door die gedachten en kom je al gauw in allerlei dwanggedachten en nou, stress terecht. Dus ja, rustig terugtrekken. Dat bepaalt de mens zelf. Kalm met de aandacht naar binnen en luister naar de stilte van het geluid. Misschien is het lastig voor je, dan kun je eerst luisteren naar de geluiden om je heen, dus heel ver buiten jezelf, misschien de snelweg vlakbij je huis of vliegtuigen die overvliegen, een hond die blaft, een kind dat je hoort. En dan steeds dichterbij, bij jouw lichaam komen. Totdat je bij jezelf terechtkomt. En dan kun je luisteren naar het kloppen van je hart. Dan kom je met je aandacht naar binnen. Het kloppen van je hart dat je hoort als je je aandacht naar binnen richt. Dan hoor je het ruizen van je bloed. En misschien hoor je ook jezelf. Misschien hoor je het geluid van je hartchakra. Met je hele aandacht voel je je daarin en zit je daarin. Je gedachten zijn tot rust, want jij bepaalt hoe je denkt. De rust overvalt je. Je bent de rust zelf. Je voelt de liefde. Je voelt de stilte. En je legt je verdriet het onbegrepene neer. Kijk wat het met je doet. Zie je dat je niet meer het slachtoffer voelt. Want je hoeft het niet meer alleen te doen. Goddelijke in jouzelf. Staat je bij? Dat ben je. Zie je dat je je eigenlijk heel goed voelt? En kijk, wat is het nu eigenlijk? Het goede gevoel overheerst. Dat verdriet, die wanhoop, die zorg lost op. En je hoort in jezelf ook dit gaat weer voorbij. En zo is het ook. Je besluit om nu werkelijk vanuit de liefde in jezelf na te denken over het probleem. Eerlijk. Totaal eerlijk na te denken. En te kijken of je het ook van alle kanten zo in jezelf kunt voelen. En tot een oplossing kunt komen. Zie je dat het werkt? De rust is er in ieder geval. De kalmte om ermee om te gaan, de bereidheid om het van alle kanten te bekijken, de onrust die je eerst had om je gelijk te willen hebben, is er niet meer. Daarvoor in de plaats is rust. Daarvoor komt begrip en een goed gevoel. je dat je zo ook met welke gebeurtenis dan ook om kunt gaan, dat je nooit meer het slachtoffer hoeft te zijn, dat je jouw denken kunt richten en de oplossingen op deze rustige wijze naar je toe kunt halen, alsof het altijd al aanwezig was. Was het nu zo moeilijk om over jezelf heen te komen? Kun je jezelf vergeven, zodat jij ook daardoor anderen kunt vergeven? Dat is Het nou zo moeilijk om over jezelf heen te komen. Nee toch, niemand heeft het gehoord. Alleen jij bepaalde hoe je ermee omging. En je ziet dat het helemaal geen afgang was. En dat er maar één was die kritisch was. En dat jij dat zelf was. Dat er maar één vijand was. En dat jij dat zelf was. De vijand van jezelf. Dat je jezelf tegenhield om de liefde te laten stromen. Het begrip, de compassie, het mededogen, dus voor de ander, maakt dat je nare ervaring of de gebeurtenis oplost. Het is allemaal niet zo erg. Of zoals er in de volksmond gezegd wordt. De soep wordt nooit zo heet gegeten als die opgediend wordt. Hier zit dus alle wijsheid in. Die rust, die vrede is niet zomaar iets, maar kan vooral in het begin toch zomaar wegzinken en je vergeet het weer en voordat je het weet ben je dat gevoel weer kwijt. Het is iets waar je voortdurend aan dienen te werken. Dat is iets wat je goed dient te beseffen. Mocht je hiermee aan de slag willen gaan. Mocht je willen dat de vrede in jou blijvend is. En dat is mogelijk. En kan op een gegeven moment niet anders. Maar begrijp als je het al zoveel eeuwen, zoveel levens zomaar hebt laten schieten dat het dan ook niet altijd zo kan zijn dat je het huppakee 1, 2, 3 eigen kunt maken het kan wel het komt ook voor want dan is het hele proces een enkele ogenblikken begrepen een proces dat mensen de bijna dood ervaringen maar voor de meesten gaat dat niet in één klap dan gaat het gaandewijs door de ervaringen heen van het leven dus het besef dat er wel degelijk iedere dag, ieder moment wat aangedaan dient te doen is duidelijk het is een actief wijze om met het leven om te gaan je bewust te zijn dat je steeds maar steeds maar weer eh, jezelf aan je nekvel eh, dient op te trekken om de gedachte toe te laten positief te zijn, vrede willen zijn. Je dient steeds maar weer bewust te zijn om gelukkig te willen leven en vol vrede en liefde. Jij bepaalt het steeds maar weer opnieuw. Niet de mensen in je omgeving, maar jij bepaalt of je laat meeslepen door in jouw ogen negatieve opmerkingen of diezelfde opmerkingen als positief gaat zien. Daar is moeite voor nodig en vele zakken dan af alertheid, alert zijn op jezelf. Daar gaat het hier mee om. Dan kun je met alles omgaan in je leven. Eerst een paar dingen. En als je alert genoeg bent, kun je niet anders dan positief zijn op alles dat op je weg komt. En laat je je niet meer meesleuren door wat er gebeurt. door wat plaatsvindt, doordat wat anderen wel of niet zeggen of doen. Dan blijf je bij jezelf. En lieve mensen, ik moet het hier belaten. Ik heb nog een heleboel wat ik hier nog bij wil zeggen. Maar nou, nog een laatste zin dan. Rust en vrede. Maar vooral de liefde die je zelf bent, wens ik jou nu en in het uitdijende nu. Op het moment dat je dit hoort. Of het moment in het uitdijende nu dat je dit hoort. Nou, lieve mensen, dan was het dan toch weer. Dan was dit het dan weer voor vanavond. En graag wil ik je bedanken voor het luisteren. Voor de komende week heerlijke feestdagen. En geniet van het leven. Geniet van elkaar. Geniet van het leven dat je hier op aarde mag leven. Het is jouw beslissing geweest. Ook jouw verantwoording. Geniet van je leven. En alle, deze lezing is weer te horen eh, op... Eh, de hele week op Indigo Soul Station en dan op, op mijn website yhra en www.dizlangeei.l En graag tot de volgende keer. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Daag.